Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het partijcongres van 50PLUS in Ede is uitgemond in chaos. Kandidaatlijsttrekker Gerard van Hoofd is door de politie verwijderd van het congres. Het gebeurde op verzoek van partijvoorzitter Jorien van den Herik. Van Hoofd en het bestuur van de partij liggen sinds enkele weken overhoop. Van Hoofd werd door agenten naar buiten begeleid, maar is niet gearresteerd. Het congres zal vanwege de commotie vroegtijdig zijn beëindigd... zonder lijsttrekker en zonder partijprogramma. Begin deze maand werd Ellen Verkoelen vanuit de partij voorgedragen als lijsttrekker. ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker wil weg van het kille marktdenken in overheid, kinderopvang en volkshuisvesting. Op het congres van haar partij in Zwolle zei ze ook af te willen van de dictatuur, waar je eigen geluk helemaal jouw verantwoordelijkheid is. De lijsttrekker voegde daaraan toe dat de ChristenUnie als kleinste coalitiepartner lang tegen de neoliberale stroom in heeft geroeid. In Egypte geldt vanaf vandaag een verbod op het dragen van een nikaap op school. Door de sluier die het hele gezicht bedekt, behalve de ogen, zouden docenten leerlingen niet goed kunnen identificeren wat fraude in de hand werkt. Maar het wordt ook gezien als een maatregel om de ultraconservatieve islam aan te pakken. Paus Franciscus heeft vandaag 21 nieuwe kardinalen benoemd. Het gebeurde op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. 18 van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan 80 jaar en mogen dus stemmen bij het volgende conclave, waarbij een nieuwe paus wordt gekozen. Met de benoemingen oefent Franciscus invloed uit op wie de volgende paus zal zijn.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 En tijdens onze race radio-uitzending van een paar weken geleden... tijdens de Dutch Grand Prix... stond deze single op pole position, kreeg hij extra aandacht... Jorge Gloria uh, Ruperes en uh, Living on the Island. Lekker hoor. Welkom terug uh, trouwens, luisteraars en uh, Ben of Heugen. Ja, we Rob hebben weer een vol uur Zandvoort op zaterdag. Ja, in dit uur hebben we aandacht uh, voor natuurlijk de uitjes. Uh, zoals uh, morgenochtend. Ja, daar gaat uh, Rob heel vroeg op. Want hij ja, moet zeven op... uur staat de wekker hoor. Ja, zeven uur staat de wekker. Want acht uur moet hij namelijk op het kopje van Bloemendal zijn. Uh, dan gaat hij samen met andere mensen drie uur lang tot elf uur uh, kijken naar de... De vogeltrek. ja. Het is, of naar nou de Trekvogel? De, ja, nou vogeltrek staat hier. Dat is het georganiseerd door het IVN. IVN Zuid-Kermeland. En het is een, de vogeltrek. In indrukwekkende aantallen zijn ze onderweg van het noorden naar het warme zuiden. Nou ja, het Koude Noorden. Dat, dat schrijven ze dus niet meer. Het Koude Noorden. Want dat is natuurlijk door de klimaatverandering, is dat, moet dat genuanceerd worden. En uh, het grappige is, dat wist ik niet, de kust van zuid kennemerland ligt midden in het parcours van de belangrijkste trekroute. En natuurlijk op de uitzicht, de uitzichttoren op het kopje van Bloemendaal, biedt een spectaculair panorama over de regio. In deze tijd van het jaar vliegt er in de vroege uurtjes een hoorde aan vogels over en langs de toren. En nou, dat wordt dus tussen morgenochtend om 8 uur tot 11 uur... is daar gelegenheid om daarvan te genieten... onder begeleiding van een IVN-gids die tekst en uitleg geeft. Je hoeft je niet aan te melden, kost ook verder niks. Gewoon morgenochtend aan de Bloemendaalseweg. Hoge, Bloemen, Hoge Duinendaalseweg, ik moet dat goed zeggen... En bij de koningin Villa Toor op het kopje van Bloemendaal. Ik ga er zeker even heen, Benno. Nou, nou, ik wens je heel veel plezier. Tuurlijk, ik, ik, ik ga... maak wel een paar foto's. Oh ja, ja. ja dus, dan ja. hebben we de foto's nog, toch? Dan, dan hebben we de foto's nog. Zeker. En verder in dit uur natuurlijk voetbal en nog veel meer andere uitjes, want er zijn er weer heel, heel veel. Ja, de wedstrijd is trouwens uh, wat uh, later begonnen, dus uh, we gaan vandaag ook wat langer door hè, dan uh, kwart over vier met het uh, voetbal... Het verslag van Jan van der Leden, De wedstrijd uh, Castricum-SV Zandvoort. Het is daar nog 0 tegen 0. En hier is uh, P. Diddy en uh, I'll Be Missing You. Check it. Out. seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you lock the flow. So far from hanging on the block the Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.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 Watching us while we pray for you Every day we pray for you Till the day we meet again in my heart is where I keep it, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts, big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six. Shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks. Making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hit, half your breath. I know you're still living your life after death. Dat was hem inderdaad. P. Daddy en Faith Evans en uh, Every Breath You Take. Daar kennen we hem uiteraard van. Al Be Missing You was de uh, single. Nou, we gaan naar de uh, Billy Joel Experience. Want uh, ze gaan eraan komen in Vels, uh, Benno. Ja, maar daarvoor uh, hebben we eerst nog even een bericht over uh, de stad Schouwburg in Haarlem. Uh, daar speelt uh, dinsdagmiddag, uh, staat Fred Delfgauw uh, daar met de voorstelling Broos. En dat gaat over de zorg en ouder worden. En dat allemaal in het kader van de week van de eenzaamheid die uh, momenteel uh, gebeurt. De week van de eenzaamheid dus is nog tot 4 oktober. En uh, in dit geval werkt de Schouwburg Haarlem samen met de organisaties Wij uh, Plein 1, Seniorenclub Haarlem en WWC Buf. En om mensen die normaal niet zo snel in het theater komen een gezellige middag uit te bezorgen. Het personeel staat om 1 uur s middags klaar voor een praatje met koffie en thee. En daarna wordt samen de voorstelling beleefd. In de Week van de Eenzaamheid in heel Nederland vinden er honderden activiteiten plaats... waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten leggen. Iedereen kan met eenzaamheid te maken krijgen en ook iedereen kan er iets tegen doen. En eh, Stad Schouwburg Haarlem is bij uitstek een plek om te ontmoeten en te beleven. En daarom zijn wij verheugd, zo wordt het geciteerd... dat zij samen met de organisaties uit Heemstede en Haarlem... een bijzondere middag wordt aangeboden aan de mensen. vertellen Fred Delfgauw brengt met broos een liefdevolle eerbetoon aan allen die onvermoeibaar zorg bieden aan de oudere mensen die dit nodig hebben... Ook laat hij ons beseffen hoe je op hoge leeftijd nog over levenskracht kunt beschikken. Um, mocht je deze middag uh, aanwezig willen zijn, dan kan dat. Er zijn nog tickets beschikbaar bij stadschouwburghaalem.nl. Dan een première in de Stadschouwburg van Velsen. Um, eens even kijken. Dat is, ja, dat is de Billy Joel Experience. En dat is... Uh, en Billy, Billy Joel, nou jij, jij kent hem wel hè Rob. Dat is, uh, iets Heel uit, uh, veel mooie muziek. Uh, ja, ja, precies. En dat is een van de meest succesvolle artiesten van de 20e eeuw. Zo wordt hij wel genoemd. Hij heeft meer dan 30 top 10 hits op zijn naam staan. Waaronder klassiekers, The Piano Man, uh, My Life en, nou, enzovoorts enzovoorts. En in deze voorstelling brengt Alexander Broussard, Broussard... ik weet niet of ik het goed uitspreek, een van de meest veelzijdige muzikanten van ons land... samen met zijn band 003 een ode aan de muziek van Billy Joel. En op 4 oktober gaat dus deze in, in première... deze voorstelling in de stad schouwburg Velsen. met als gasten Leo Blokhuis en Najib... M M. Amhali. En het belooft daardoor ook natuurlijk een feestelijke aangelegenheid te worden. En verder informatie stad Schouwburg, en Maar er speelt ook een zand voor de muziek. Ja, heen, dat wou band. ik zeggen. Freek Volkers ja. die speelt op gitaar in deze, deze band. Band 003. En uh, ja, hij, hij doet, uh, doet dus, uh, ja, hij is ook op tv geweest. Hè. Ze zijn bij. Volgens mij een programma van uh, SBSS uh, geweest. Okay. En toen hebben ze uiteindelijk hebben ze de, de prijs gewonnen... hebben ze grote optreden gehouden. Echt een uh, hele goede band, de uh, Billy Joel Experience. Met uh, Freek Volkers dus uh, op uh, de gitaar. De Zandvoortse Freek Volkers. En uh, ja, we gaan nu uh, luisteren naar een plaat van Billy Joel. En erachteraan draaien we nog een nummer van de Freek Volkers Band. Staring at the Tree. like to get away take a holiday from the neighborhood hop a flight to Miami Beach or to Hollywood but I'm taking a gray on the Hudson River line I'm in a New York state of mind All the movie stars and their fancy cars and their limousines Been high in the Rockies under the evergreens I know what I'm needed and I don't want to waste more time I'm in a New York state of mind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 Reality, it's fine with me Cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown Or on riverside I don't have any reason Left them all behind I'm in a New York state of mind The Daily News Nou zei jij Benno, die uh, Billy Joel is toch die man van die uh, oorlogsplaats? Ja. Weet je wel? Nou ja, ik denk, ik denk, ik denk dat jij uh, deze bedoelt dan. Uh, de oorlogsplaat uh, van ja. uh, Billy Joel. Ja. Ja, dat is hem ook. Dus uh, nou, we draaien ook deze nog even een uh, klein Bellen, stukje. Ja. Komt ie aan. Billy Joel Experience komt eraan in Velsen. En uh, ja, vandaar dat we even een stukje Billy Joel draaien. Twee nummers uh, van hem: New York State of Mind en uh, uiteraard deze Goodnight Saigon. We gaan naar Castricum uh, uh, toe. Ik moet nog steeds uh, even winnen aan de teams uh, waar we nou tegen spelen. De derde klasse, de tweede wedstrijd van de competitie. En hoe gaat het daar, uh, Jan? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, hoe is het daar? Wacht, wacht. Ja, wacht. Het, het is uh, spannend, uh, Rob. Het is... omdat uh, dat iets sterker is. Maar wij begonnen al met een... Uh, twee spelers misten die vorige week heel belangrijk waren. Dat was Fernando en Jesse. En zo... Uh, Meneer Vinders viel uh, Raymond uit. Daar was ik al bang voor. Die was geplasseerd. Die is vervangen door Novel. En even later is het Milan die uitviel. En die... Uh, is vervangen door Verlund Bauma. een leeftijdsgenoot van hem. En we zijn wel nu in de aanval. Er is één goede kans geweest voor hem. Uh, en nu hebben wij een hele goede kans, maar die wordt gemist. Dat is jammer. Ja, okay, maar eigenlijk is het gewoon dat de Kastukum iets sterker is. Ja, oké, maar wij zijn ook een uh, verre van een compleet team uh, vandaag. Ja, we zijn, we zijn het nu al. Op dit moment vier het niet bij die er vorige week wel bij waren. En dat is wel een gemis. Zeker. Dus wij dat we Jesse die vorige week echt uitblinkend waren. Wat ik heb vernomen. Het is jammer dat je die nu mist. Verleden jaar moesten we ook veel spelers op een gegeven moment uit het tweede halen. om SV Zandvoort te versterken. Is dat nu ook weer zo? Of hebben we voldoende spelers? Ja, er zijn er voldoende. Maar ja, er zijn er al twee vervangen. Ja, en dat gaat het er hard. Je hebt ook al een wedstrijdje gespeeld. Dus, uh, dus ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden. Oké, okay, nou... Op, op gras, het is wel een mooi vastel. maar het, wij zijn er toch niet gewend. Dat, en dat merk je altijd, dat, uh, dat het toch zware voetbal is voor ons. Ja, is het nou zo dat er uh, steeds meer uh, gewone uh, grasvelden bij uh, komen bij uh, clubs? Nou, nog niet echt hoor, dat, uh, die indruk heb ik niet. Want kun is voor de gemeente toch wel het meest goedkoop om daar te toe En voor het onderhoud zeker. Inderdaad, alleen uh, niet meer uh, die korrels uh, ertussendoor, tussendoor, uh, zeg maar. Nee, want wij hebben nu echt een, bij ons hebben we een heel mooi grasbad gekregen met, uh, met uh, kurk ingelegd. En, dat, en voor de jongens is dat heel prettig. Ja. Het landt lichter, en het is minder gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar dan nu op gras, dat is ja, toch wel een stukje zwaarder. Ja, zeker, tuurlijk. Ja, en op dit moment is het uh, we wel een dat uh, <coughs> ik sta achter Ralf en je houdt de uh, achterhoede wel heel goed uh, dicht. En dus, <laughs> dus de verdediging daar ligt echt wel het accent op vandaag. Ja. Want geen doppen tegen is, uh, is in ieder geval al gelijk spel. En uh, als je dan zeker in deze situatie er eentje mee pikt. Die is hartstikke mooi. Zeker, even een uit de, de counter scoren en dan ben je er ook. Ja, dat zou altijd lekker zijn. Ja. Maar je hebt het gebied te zeggen dat wij slechts één kans hebben gehad. En die was zojuist via Bel. Oké, oké, oké. Dus uh, nee, ja, nog steeds 0-0, dus uh, Jan, maar uh, ja, het, het strandt ook niet over van de kansen. Ja. U Hier zit weer Katje kastje die die avond. Hij wordt heel goed geblokt door uh, Koenig maar je hoort het, hè? Ja. Je hoort dat er gekozen wordt, hè? Ja, ze zijn fanatiek genoeg in ieder geval. Ja, absoluut. Maar dat is wel lekker om te horen. Ja, zeker. Ja, precies. Een beetje, beetje power erin. Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Nou, mocht er veranderingen in de stand komen, horen we het van je. En anders komen we op begin van de tweede helft weer bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay. te... okay, oh. tot zometeen. Hoi. Oh. En dit is de Vreek Volkersband. Oh. Oh. Ja, mooi hè Dan draai ik gewoon een uh, kerstplaat. Hè? Nou, half een halve kerstplaat is het eigenlijk, uh, Benno. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Nee, zo is het. Maar hij heeft ook een andere plaat gemaakt. hoor Nog oh, ja. een klein stukje. Ja, oh, lekker. Uh, Better Off With Me. Dit is de uh, Freek Volkers Band. I've been without a dime. I walk this world in worn-out shoes, and I have really had the blues. I've been airplane in airplanes and driven fancy cars. I've lived in freedom and I've been behind bars. I look into your eyes and I know what I see, Baby, But it's all Treated and abused by his life But I've got your back And I'll take away your pain You won't have to feel this way again We'll make sure that you have everything you need We'll get you warmed up safely from the street You'll never hurt you anymore, I guarantee So we can let our love run Nou, we kwamen er eigenlijk op vanwege het uh, optreden in uh, Vels he, van de Billy Joel Experience. Freek Volkers, de gitarist van uh, die band, heeft ook een eigen band, de Freek Volkers Band. En uh, lekkere blues op de zaterdagmiddag, want uh, dat maakte deze band met uh, Better Of With Me, plaatje wat je zojuist hoorde. Uh, het is half vier geweest, we gaan de evenementen met je doornemen en... Uh, Weer voldoende activiteit volgens mij, Benno. Zeker, zeker, zeker. Even nog het laatste nieuws. Dat de KNRM en Muiden is uitgerukt voor een vaartuig met stuurproblemen. En dat gaat niet met spoed, dus we hoeven er niet met gillende sirenen is het water op. Verder was er vanochtend schoon wandeling hier in Zandvoort. Georganiseerd door Patrick Berg. Um, en uh, nou, die heeft een uh, lekker anderhalf uur in Zandvoort Nieuw-Noord... Uh, bij de VOMAR die omgeving uh, de zaak uh, schoongemaakt. Samen met een uh, aantal andere mensen. En, en um, ja, dan heb je natuurlijk uh, mensen die uh, zeggen van... ja, hartstikke goed Patrick, maar het zou niet nodig uh, moeten zijn... als iedereen zijn eigen rotzooi opruimt. En uh, Patrick reageert dan keurig met... Uh, hele, het is het ook helemaal mee eens, maar goed... Um, Patrick is een schone omgeving. Een fijn gevoel om buiten te zijn en mopperen. Alleen helpt dikwijls niet. Dan maar energie steken in schoon wandelen in plaats van irritatie. Kijk, dat is een fantastische, positieve bijdrage van Patrick. Dan naar de agenda. Uh, morgen uh, begint eigenlijk de wildwandelingen in de Amsterdamse waterleidingduinen. Duinen. ik hoop dat er wat hitsige herten rondhobbelen. Dat je uh, dat brullen. Hè, ge, uh, ik, nee, ik zeg het niet goed. Nou ja, ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval dat je dat uh, gaat horen. Uh, ander gebrul is uh, morgen middag of avond, dat weet ik even niet. Dat moet je even nakijken. Bij, want er is een mesingfeest in het Wapen van Zandvoort. Het André Hazes mesingfeest. Ik kijk even. Volgens mij is het morgen. Morgen aanvang, 1600 uur in het Wapen. Gratis entree en diverse live optredens. En dus dat is hartstikke leuk. En dan gaan we nog even naar de buren. En dat vond ik eigenlijk wel een bijzonder bericht erop. Want in de stad Schouwburg van Haarlem zou je eigenlijk niet snel een foto-expositie verwachten. Maar die is er wel degelijk. Vanaf 22 september staat daar een foto-expositie. En dat heet Theaterportretten. En dat is allemaal van de Haarlemse fotograaf Vjodor Buys. En uh, Vjodor legde 16 bekende acteurs en artiesten uit Haarlem en omstreken vast op de gevoelige plaats. En, waaronder Hans Klok en, en Anik Vijver. Die zijn op theatrale wijze gefotografeerd op het toneel van de Stad Schouwburg. En Buis vond in de Stad Schouwburg een ideale partner om zijn foto's tentoos te stellen. De plek waar al deze artiesten al wel eens op het podium hebben gestaan... en soms zelfs hun carrière als artiest zijn begonnen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk... Je kan dat allemaal vinden in, um, nou, in het Wilsonplein 23. Daar, is de stad, daar staat de stad Schouwburg van Haarlem. En dat is vanaf 22 september. Tot wanneer weet ik eigenlijk niet. Maar meer informatie: vjodor.nl. Dankjewel. En morgen dus uh, lekker meezingen in het wapen. Ja. De André Hazes uh, meezingenavond. Uh, ja. En een van de mooiere platen van uh, deze André Hazes uh, vond ik uh, deze. Ik leef mijn eigen leven. Hier is Hazes. Ik sluit mijn ogen en denk na.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 Nu terug en toch heb ik geen spijt Het waren mooie jaren Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee Het is mijn eigen leven Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk op maakt Het is mijn leven zoals ik het wil leven Nooit ruzie, laat mij nu toch met rust Ik leef mijn leven Spijt Kon je alvast een uh, klein beetje oefenen voor de Hazes' uh, meezingavond. Ja. Met uh, Ik Leef Mijn Eigen Leven. een van zijn uh, mooiere platen, Benno. Ja, Jij kent hem nog niet, zei je. Nee, ik ken hem nog niet. En, uh, en het is een absolute natuurlijk. Zeker, leke, zeker. Zal niet, lekker. Hij gaat niet te snel en niet, uh, niet te langzaam. Dus het is een... Uh, ik zie alle mensen al... Nou, om, om virus natuurlijk nog licht. Anders had je een kaarsje of zo, een, je telefoon en zo uh, met het lampje aan... Uh, Echt boven je hoofd kunnen zien. Ja, bloed, zweet en tranen. en ja, al die ja, ja. grote nummers. die ja. kennen we allemaal wel. Ja, ja, ja. Zeg, Rob, ik weet niet, heb jij het gelezen. Maar of gezien zelfs? In ieder geval, de mensen die op het strand hebben gelopen. die hebben het afgelopen donderdag wel gezien. dat er een. Even kijken, het was. Het Noorden Nee, het oh. was een strandtekening. en van 30 bij 40 meter. En dat werd gemaakt door de strandkunstenaar. Sam Dugados. En die heeft een opdracht van Nova, Novartis.com. Novartis, Novartis dus het is een geneesmiddelenbedrijf. Nederland. Op het zand wordt een indrukwekkende strandtekening gemaakt van 100 harten. En die, die harten staan symbool voor de 100 harten. die we dagelijks in Nederland verliezen. aan hart- en vaatziekten. En dat was allemaal in aanloop naar de Wereldhartdag. Dat was een dag later, 29 september. Gisteren dus. En. Uh, daar werd de, de, natuurlijk extra aandacht voor gevraagd. Overigens, ik las uh, bij de collega's van de krant... dat uh, het was gemaakt. En, maar ja, toen kwam de vloed op en toen was het weer weg. <laughs> toen was het al weer weg. Oh, wat zonde. Ja, het, was, het, het ging eigenlijk uh, het was snel voorbij... In ieder geval, er is weer natuurlijk behoorlijk wat onderzoek gedaan. En twee derde van de Nederlanders is onbezorgd over de gezondheid van hun eigen hart. En zeven op de tien onderschat hoeveel mensen er per dag sterven aan hart- en vaatziekten. En ruim acht op de tien Nederlanders weten dat een te hoog slecht cholesterol een risicofactor is voor het ontwikkelen van hart- of vaatziekten. Nou ja, en dat te weten dat er dus 100 mensen per dag in Nederland sterven aan hart- en vaatziekten. Dus ik zou zeggen, doe aan preventie. Zeker, en, en... hou het in de gaten. hè? En hou het in de gaten. Je ik. Ja, ja, ja, ja. Wees zuinig op jezelf. Investeer in je eigen gezondheid. Zeker, zo is het nou. Wijze woorden, dankjewel Benno daarvoor. En over hart gesproken, nou, er zijn heel veel platen gemaakt hè, over ja, uh, harten. Ja, ja. Zo deze. Ja, naar nou de bericht over het hart op het strand, uiteraard deze The Soul Sister and the Way to Your Heart. Nog even een berichtje, zo voor vier uur, Benno. Ja, nou, dat we het toch over de zee hebben. Wist je dat uh, walvissen zwemmen, uh, die zwemmen soms rond met zeewier op hun kop? Ja, hmm? uh, zo'n hoedje dragen ze deels voor de lol, ze hebben wetenschappers ontdekt, uh, maar het heeft ook een bepaald nut. En wat is dat nut? Dat is... Uh, even kijken, dan moet ik even scrollen. Ja, wat is doen. het nut eigenlijk? Ik kan me trouwens niet, niet zo goed voorstellen... dat een, uh, een walvis zeewier uh, voor de lol met zich meedraagt. Uh, maar goed... Um, om vast te stellen of de walvissen het voor de lol doen... kregen de onderzoekers naar drie voorwaarden. Ah, kijk, het is dus wel wetenschappelijk onderzocht... En of, het de vrijwillig, of de walvissen het dus vrijwillig doen, het plezierig vinden... of ze zich anders gedragen dan normaal... en of ze dit gedrag vertonen in goede gezondheid. En al die voorwaarden konden de onderzoekers afvinken... Maar een zeewierhoedje heeft dus naast een plezierig en modieus aspect... de een zal wel tegen de ander zeggen, oh, wat heb jij een leuk hoedje op? En dat uh, lijkt natuurlijk uh, de, de Tweede Kamer wel tijdens de... Hoe heet dat? De derde is gisteren. september. Ja, Hebben ze ook allemaal van die hoedjes op. Uh, walvissen hebben natuurlijk geen handen en gebruiken het wier... niet alleen tegen jeuk, maar ook tegen zeepokken en walvisluizen. De, walvissen ook luizen kunnen hebben... Uh, ja, ik zie je, Marcos. De, de misname, heel, kijken, heel bedenkelijk maar. te kijken, ja, die joh, Marco. Heeft je erover? Ja, ja, dat had ik dat niet, niet weten. Nee, maar ik ben ook een stadse jongen. Je, je kan mij niks kwalijk nemen. En, uh, maar goed, Mark, uh, maar we zullen je straks ook nog even aan de tand voelen over zeezaken. Uh, maar dat is eigenlijk even het korte nieuwsje Oké, okay, dankjewel. Nou ja, Marco is er inmiddels. Uh, straks hoor je uiteraard weer een stuk provincie in het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. De plaat voor de nieuwe van de SOS band It is uh, Just Be Good To Me in de 12-inch fashion.